1 uur, Dilke straat met het NOS-journaal. De Republikeinse Partij dreigt de geldkraan... voor de Amerikaanse overheid dicht te draaien... als delen van de nieuwe zorgwet niet van tafel gaan. Voor dinsdag moet het congres nieuwe overheidsbestedingen goedkeuren. Anders gaan grote delen van de overheid op slot. De Republikeinen stemmen daar alleen mee in... als belangrijke onderdelen van Obamacare, zoals de zorgwet wordt genoemd... tenminste een jaar worden uitgesteld, zeggen ze...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 Nadat daar in Chili ophef over was ontstaan, besloot de overheid de gevangenis te sluiten. Oud-generaal Mena kon dat niet aan en schoot zichzelf tijdens een bezoek aan zijn familie door het hoofd. Het weer het is helder en vrij koud. Overdag is het zonnig. Het wordt al maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio. Radio 1. Filemon Wesselink. BNN. De wereld van Filemon. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Fiedermond... maar vooral de wereld van al die Nederlanders die in het buitenland zitten... en die zo s'nachts op Radio 1 hun mooie verhaal komen vertellen. Uh, dit programma zoekt uit hoe bepaalde zaken in het buitenland werken... en dat doen we met behulp van die jonge Nederlanders... die overal in de wereld zitten en die nu al aan het wachten zijn... om zo meteen... Uh, te vertellen bijvoorbeeld over zwarte bladzijden in de geschiedenis. Want daar gaan we het over hebben. Of over discotheken. Hoe zijn discotheken in het buitenland? Uh, we gaan het uitzoeken bijvoorbeeld in Ramallah. We gaan naar Berlijn. Uh, Bolivia en uh, de discotheken in Spanje bezoeken we ook nog even. Uh, in de tweede uur gaan we internet daten. Dit aan de hand van uh, natuurlijk de site Second Love. Uh, door de SGP uh, wordt deze uh, site natuurlijk gehaat. Maar uh, hij schijnt wel enorm populair te zijn. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik zou ook echt wel zeggen als ik het wel geprobeerd heb hoor. Zo eerlijk ben ik wel. Uh, en we gaan het hebben over buren. Hoe gaat men om uh, met zijn uh, buren in het buitenland? Ehm... Um... Maar eerst gaan we het dus hebben over een beladen onderwerp. De zwarte bladzijde in de geschiedenis van een land... waar onze correspondenten dus wonen. Uh, we komen aan dit onderwerp door de film Hoe duur was de suiker? Deze film opende het Nederlands Filmfestival afgelopen week. En we gaan even luisteren naar een kort fragment uit die film. Ik ben halve zus van Missy Sarit. en huisslaaf. Ik had maar één doel in het leven. Om mijn missie gelukkig te maken... Ja, deze film gaat over slavernij. Iets waar Nederlanders natuurlijk niet echt heel trots op zijn. Nog een zere plek voor de Hollanders... is wat er in Indonesië in de Tweede Wereldoorlog allemaal is gebeurd. Na de Tweede Wereldoorlog, moet ik zeggen. Zo heeft laatst de Nederlandse ambassadeur... nog een excuses aangeboden aan de weduwe in Sulawesi... voor het gedrag van de Nederlandse militairen eind jaren 40. Atas, nama, Balanda, saia, ingin, menyampaikan perminta maaf atas kejadian kejadian ini ja, nu willen wij weten wat, uh, wat in de landen waar onze correspondenten wonen de gevoeligheden zijn. Dus wat zijn in die landen de zwarte pagina's van de geschiedenis? En ons tweede onderwerp gaat over iets uh, wat luchtigers. De discotheek namelijk. De bekendste Amsterdamse disco, Dansen bij Jansen, wie is er niet geweest, stopt ermee na 36 jaar. En Danny de Munk die had zijn lied Mijn Stad zelfs opgedragen aan deze discotheek. de Amsterdam is poep op de stoel. Je goeden vooral dansen bij Jansen. Ja, dansen bij Jansen. De misschien wel bekendste discotheek in Amsterdam. Uh, maar wat is de bekendste club in de plaats waar onze correspondenten wonen? Wat is de bekendste club bijvoorbeeld in Ramallah of Berlijn? Nou, daar gaan we het over hebben het komende uur. Uh, eerst even een kort rondje langs de gasten. Kijken of iedereen wakker is en uh, klaar om een mooi verhaal te vertellen. Elisabeth in Ramallah, Goeienacht. Goeienacht. Hoe laat is het nu bij jou? Ja, het is briljant. Het is één uur bij mij. Dus ik ben een uur achteruit gegaan afgelopen nacht. Oh, dus het is uh, precies even laat als hier. Ja, ja, het is uh, de wintertijd. Wat Al. raar, want jij zit wel echt een heel stuk naar het uh, oosten toe, toch? In vergelijking ja. met ons. Ja, ehm... Um... Ja, ik heb het een beetje moeten inlezen, want ik wist ook niet heel goed wat, wat uh, precies winter- en zomertijd moet inhouden. Maar het gekke ervan is, is dat twintig minuten verderop in Jeruzalem, wat dus uh, uh, door Israël uh, uh, geannexeerd is, slash uh, westelijk Jeruzalem van Israël is, is het, uh, is het nu twee uur. Dus de Palestijnen zijn een maand eerder uh, de wintertijd ingegaan dan... Uh, de Israëli's dat uh, gewoon op, op... wat is het, 6 of 27 oktober doen. Dus zelfs wat betreft tijd... kunnen ze niet echt vrede stichten? Nee, nee ze niet de wij gebruiken dit... als een soort van verzet. Nee, wij gaan niet met jullie mee... In, uh, de zo in de wintertijd. Want ik geloof dat je dat niet in heel veel landen... op de wereld hebt, zomer en wintertijd. Ik dacht dat het wel iets typisch Nederlands was. Maar het is bij jou dus ook zo. Nee, nee het en in meer Europese landen ook wel, hoor. Oké. Okay, heb, okay. heb ik u even op het internet opgezocht, hoor. Eerlijk gezegd, dat wist ik ook niet. Nou, ik zeg blijf hangen. We komen zo bij je terug. Dan ga ik gelijk even naar Berlijn. Bertels Bouwman zit daar. Goeienacht. Goeienacht. In Berlijn is er ook zomer en wintertijd? Ja, ja. We, we zijn één Europa, hè? Oké. Okay. Ja, ja. ja ik, ik, ik, ik dacht dat het echt iets Nederlands was. Maar het is dus, uh, het is dus uh, een Schengen-verdrag misschien wel. Nee, volgens mij heeft een oude Europese maatregel ooit uh, ingesteld om uh, te bezuinigen op onze verwarming. Oh ja, dat is het. Ja, ja, ja, ja dat klopt. Dat klopt. Ja. Nou ja, kijk, zo leer je op zaterdagnacht toch nog iets. Hey, uh, jij bent uh, een eigen bedrijf begonnen daar, hoorde ik. Ja, klopt, ja. Waarin? Nou, ik ben journalist, dus dan uh, moet je ook maar daar iets uh, mee doen. Dus mm -hmm. ik uh, ben mijn eigen. Hier in Berlijn worden heel veel start-ups. Uh, de heet het mooi in het Duits. En uh, ik ben mijn eigen studie begonnen samen met uh, andere journalisten. Uh, zijn we Duitslandnieuws.nl begonnen. En wij vertellen over politiek en economisch nieuws uh, uh, aan de Nederlanders. Dus dat is een site over Duits nieuws voor Nederlanders? Ja. En voor, voor Nederlanders die dan in Duitsland wonen of voor Nederlanders die in Nederland wonen? Nou, het is met name gericht op de groep mensen die... Uh, handelen tussen Nederland en Duitsland. En dat is een hele grote groep. Uh, er wordt per jaar wordt er 157 uh, miljard euro verhandeld tussen Nederland en Duitsland. Dus uh, achter al die eurotjes zitten ook heel veel verhalen en uh, die vertellen wij graag. Nou, interessant. Wat, wat was de naam van de site? Duitslandnieuws.nl Duitslandnieuws.nl Dus ha handel jij uh, in Duitsland, ga dan naar Duitslandnieuws.nl uh, Blijf hangen Bertus Bouwman, ook gaan we het hebben zo meteen met jou over internetdaten en over uh, je buren. Tot zo. Hallo. Jessler van der Werf in Bolivia, goeienacht. Dag Filemon. Uh, vorige week vertelde je dat je heel fanatiek ging fietsen in de bergen. Hoe Fiedem. is dat gegaan? Nou, iets minder fanatiek dan ik dacht. Oh. Want uh, de eerste dag is helemaal goed gegaan, dus toen ben ik eigenlijk te fanatiek gegaan, waardoor ik mij vervolgens geblessuurd heb. Oh. En de tweede dag uh, niet uh, verder kon fietsen. Dus je bent afgestapt? Ik ben afgestapt, maar dat is wel superleuk, want je gaat helemaal back to the basics, daar is helemaal niks. Dus je moet je echt wassen in een, in een beekje en je slaapt op een matje in, oh. een, uh, in een oud schoolgebouwtje van een dorpje waar 50 mensen wonen. Dus dat, dat dat dat leuk maakt. Maar wat, wat ging er nou mis dan? Uh, nou, uh, een aantal maanden geleden ben ik ook al gebles uh, geblesseerd geraakt. Want ik was aan het trainen voor de Buenos Aires Marathon. Mm -hmm. Maar uh, dat heb ik wat te snel geprobeerd, of gewild. En, uh, en ik heb me gewoon weer, uh, ik ben gewoon veel te snel gegaan. Maar, ik moet maar, maar, maar, maar waar zit de blessure? In de knie? In de knie, ja. Ja, dat is altijd hetzelfde, hè? Ja, dat blijft gewoon een zwakke plek dan. Dus ja, maar heb je, werk je met klikpedalen? ja. Oh ja, ja. ja die, die moet je, dan moet je die eens een keer afhalen. Oké. Okay. Dan, dan raak je wel minder want... snel geblesseerd. Want het is omdat je knie... Ja, ik, ik wielren ook. En je, en, je, en, je, en je voet wordt dan, als het goed is, uh, wordt dan echt vastgezet. En dat ja. hoeft niet per se goed te zijn voor je knie. Je kan niet, niet je voet een beetje bewegen. Dus nou, dus altijd... er is wel een verband. Want ik, ik heb in juni deze clips inderdaad gekocht. ben ik ermee begonnen te fietsen. Ja. En in juni ben ik ook geblesseerd geraakt. Ja, dus ik zou uh, gewoon een tijdje zonder uh, kliks fietsen. Of, of, of de kliks losser draaien. zodat er wat speling in zit. Nou, het zou toch wel zijn als jij nou met de oplossing komt voor mijn bezuren. Ja, dat zou dat, wel uh, zijn. Helemaal vanuit, ja, zijn. Nou, ja, uh, als, als mensen hulp nodig hebben, dan zit ik hier klaar. voor, voor alle correspondenten. Nou, ik, ik weet je te vinden nu. <laughs> dus je mag mij ook vragen stellen. Ik laat het je weten. Dan wil ik zometeen uh, voor jou uh, weten. hoe het zit uh, met de zwarte bladzijde uit de Boliviaanse geschiedenis. en over discotheken daar. Daar moet je je dan voor teruggeven. Oké, okay, tot zo. ziens. PJ van der Linde in Spanje, goeienacht. Buenas noches. Hoe heet het plaatje nou waar je zit? Cáceres. Cáceres, ja. Dat is een, uh, ja, uh, wat is het? Een uh, <lacht> provinciestadje. Ja, Hoe, hoeveel ja. mensen wonen daar? 90.000. Oh ja, nou, Ik ben er toevallig vandaag gekomen dat... Uh, dat is wel grappig, uh, dat gemiddelde barretjes in, in Spanje, op de, je hebt één barretje op de 132 inwoners. En in uh, Extra Madura, waar ik dan woon en in Rioja uh, heb je de dichtheid is wat meer. Oh. Dus hier uh, zijn er, is er één barretje op de 90 inwoners. Vind ik nog veel, vind ik nog veel. Ja, nou het is, het is gigantisch. Hey, en het is koud daar, hè? Want je, de... nee, het is koud. Eindelijk, nou, wel he? Lekker hoor. Ik ben het, uh, ik, ik was het een beetje zat, uh, het is de maandenlang 30 tussen de 30 en de 40 graden geweest. Ja, en nu? En vandaag is het bewolkt. Oh. En uh, een beetje regen. En ik vind het eigenlijk wel lekker. Maar nou, ja. ik denk dat je de enige Nederlander op het moment uh, bent... die het lekker vindt dat het bewolkt en koud is. Ja, maar <laughs> het moet ook niet te lang duren. Oh, oké. Okay, okay. Maar de vooruitzichten zien er wel weer goed uit. Hè, bon. Voor volgende week. Hé, hey, uh, blijf hangen. Zo meteen gaan we het ook met jou hebben... over de zwarte bladzijden uit de Spaanse geschiedenis. En we gaan het hebben over discotheek of andere uitgaansgelegenheden. Oké. Okay. Tot zo. De wereld@bnn.nl is ons e-mailadres. Ben jij een Nederlander in het buitenland... en vind je het leuk om af en toe op Radio 1 een verhaal te vertellen... zo in de zaterdagnacht? Misschien is het dan bij jou als ochtend of middag. Uh, ga dan naar dat e-mailadres. De En we hebben ook muziek. We beginnen altijd met een gouden ouwe. Uh, dit keer een band die... Ik heb het proberen uit te zoeken. Wel 44 leden heeft geteld. 44 verschillende zangers. Uh, ze hebben ongelooflijk veel succes gehad. Maar uh, dit uh, is mijn favoriete nummer van hun Under the Boardwalk van The Drifters. Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the room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 of a carousel mm, You can almost taste the hot dogs and french fries they sell We well De Drifters met uh, Under the Boardwalk. Radio. Radio 1 Filemon Wesseling. BNN. De wereld van Filemon. Laat ons luisteren naar een fragment van cabaretier André, André Manuel over Hitler. En, en dan zeggen ze: nu zeggen ze ja. Toen het erop aankwam was die Hitler een lafbek, want hij, hij pleegde zelfmoord. En dan zeg ik: nee, geachte vrienden van het naoorlogse verzet hij pleegde geen zelfmoord hij is er door de mensen toe gedwongen want het zijn de mensen geweest das volk die Hitler hebben gecreëerd als absolute kwaad zoals het ook de mensen zijn geweest das volk die Jezus hebben gecreëerd als absoluut goede je moet alles een keertje geprobeerd hebben in het leven en toen de buiten eenmaal binnen was hebben ze Hitler laten vallen als een baksteen en dat had die arme man, niet verdient. Weet je wat ik wel eens denk? In een heldere bui, Hitler stierf voor jou en mij. Als we dat nou eens even samen zouden kunnen zingen, ja? Ja, André Manuel, die doet er luchtig over, de Tweede Wereldoorlog. Maar het is natuurlijk een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. En daar wilden we het nou net over hebben. Uh, wat zijn de zwarte uh, uh, bladen uit de geschiedenis... Uh, uit de landen waar onze correspondenten woonden? We gaan het uh, onderzoeken in Ramallah, in Berlijn, in Bolivia en in Spanje. We beginnen onze zoektocht in Ramallah. Daar zit Elisabeth. Goedenacht nogmaals. Goedenacht. Je werkt daar voor een lokale NGO... Nou, je kan wel raden wat daar de uh, zwarte bladzijde is in Palestina, toch? Ja, hoewel ik het toch nog best moeilijk vond, want het is een heel dik zwart boek eigenlijk. Ja, maar het begon eigenlijk allemaal uh, toen de staat Israël gesticht werd, 1948 volgens mij. Ja, ja Dus van uh, 1917 tot 1947 was Palestina onder Brits manda mandaat. Mm -hmm. En dat, het idee was dat dat mandaat vervolgens om zou worden gezet in, in een onafhankelijke staat... Uh, en toen gebeurde er natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Um, en daarvoor was er ook al wel wat emigratie van uh, Joden naar uh, historisch Palestina. Mm -hmm. uh, en uh, toen uh, in 1947 uh, legden de Britten uh, de vraag voor de VN: van, Goh, wat moeten we nou met dat historisch Palestina? Want wij willen daar eigenlijk wel vanaf. En toen heeft de Verenigde Naties een, uh, een aanbeveling gedaan om de historisch Palestina in twee delen te splitsen. En dan zou 56% naar, uh, naar wat we nu kennen als Israël gaan. En 42% zou voor de lokale bevolking blijven. En in de loop der, der dagen na, dus, uh, deze, of na, maanden na deze, deze aanbeveling... Um, heeft Israël dat territorium verder en verder uitbreid. Dus uh, de Palestijnen zagen hun landje steeds maar schrinken. Ja. Uh, schrinken... Uh -huh. uh, en op 10 mei 1948 begon wat de Palestijnen uh, nog elk jaar herkennen als de Nakba, wat een Arabisch woord is voor de catastrofe. En daar zijn echt hele nare dingen gebeurd. Duizenden, honderdduizenden Palestijnen zijn gedood en meer dan 700.000 Palestijnen zijn tot vluchtelingen gemaakt. En sommigen wonen nog steeds in vluchtelingenkampen. En natuurlijk hebben die ook, uh, uh, zijn die ook getrouwd en hebben kinderen gekregen. En nu heb je dus het grootste gedeelte van de Palestijnen die buiten de grenzen van uh, zelfs historisch Palestina woont. Dus 6,5 miljoen Palestijnen wonen over de hele wereld. En 4,5 miljoen op de westelijke Iran-oever en Gaza. Ja. Inderdaad, het bestaan van, van Israël, dus het oprichten van de staat, dat wordt nog elk jaar um, herdacht. En het erge is dat, wat ik net al zei, dat. dat het boek dat blijft maar zwart, want vervolgens wordt het, het blijft het maar er, erger worden in de ogen van de Palestijnen. In 1967 had je de bezetting, toen de annexatie van Oost-Jeruzalem... en zelfs nog tot op de dag van vandaag de nederzettingen die zich maar blijven uitbreiden. Dus het land wordt steeds en steeds maar kleiner. Ja. En daar zijn toch wel veel Palestijnen, die voelen zich daar ook schuldig over... omdat ze dit dus hebben, ja, hebben toegelaten... En uh, in 1993, ik weet niet of je dat nog herinnert... ...maar zagen we al die foto's uh, van uh, Arafat uh, bij, het, uh, bij het Witte Huis met Clinton en de mm -hmm. En ja, toen dachten we toch allemaal, 93, 95, we krijgen vrede. En Dat, waren ook, dat was ook het begin van de vredesonderhandelingen die uiteindelijk tot de Oslo-akkoorden leiden. Ja. En aan het begin daarvan heeft Arafat gezegd... Uh, ...ik erken het bestaansrecht van Israël... En, wij moeten in vrede en veiligheid als twee staten naast elkaar leven. En dat is echt de allergrootste zwarte bladzijde, dat dat nooit gebeurd is. Heb jij het idee dat jij, want jij woont daar in, in, in Ramallah, in het Palestijnse gebied dus. Uh, heb je het idee dat je nog subjectief na, of objectief naar deze zaak kan kijken? Niet meer, nee dat ben ik verloren. Ja, ik, uh, want voor ik de Israëliërs ik... zou het ook een zwarte bladzijde natuurlijk zijn. Ja. Ja, dat, ja, maar ik denk eigenlijk... Die hadden ook een plek nodig dat... om naartoe te gaan. Ja, natuurlijk. Maar dan moeten de Palestijnen... ...hoefden daar de prijs niet voor te betalen. Nee. Maar ja, waar dat hadden ze dan... naartoe gemoeten? Ja. Nou ja, kijk... De, ...de VN heeft die aanbeveling gedaan... ...maar het is de manier waarop natuurlijk... Mm -hmm. ja. ...dat je daar goed in de geschiedenisboeken duikt... ...en dat wist ik niet. Toen nee. was ik heel naïef toen ik in Nederland woonde... ...maar ik, dat, dat hele gedeelte... ...is een hat geweest uit de geschiedenis... ...die mij op de middelbare school nooit is bijgebracht. Nee. Ik heb nooit geweten dat er 700.000 Palestijnen uh, weggejaagd zijn... dat huizen in de brand gezet zijn. Dat heb ik gewoon nooit geweten. Nee, maar aan de andere kant hebben de Israëliërs natuurlijk bommen uh, op zich gehad... aanslagen waar ja, onschuldige mensen zijn uh, omgekomen. Ja, ja, dat, ja dat, daar heb ik ook wel sympathiek voor. Maar het, het moeilijke vind ik is om te zien dat als één land een ander land bezet... dan kun je natuurlijk niet verwachten dat je daar niet de prijs voor betaalt. Nee, nee. Maar ja, zo, zo voelen de mensen uit Israël dat natuurlijk nooit. Die, die voelen echt dat, dat is ons toegewezen, ja. ja. Ja, en daarom wordt het ook heel lastig als beide uh, kanten elkaar niet ergens uh, willen nou ja, goed tegemoet erkennen willen is één ding. Ja. Maar tegemoet komen, laten we in ieder geval eerst met z'n allen op dezelfde tijd leven. Want daar <laughs> hebben we nu al zoveel moeite mee, dat als we het daar niet eens over kunnen eens worden. nee. Nee, nee. zie ik het somber in. Maar ja, dat, dat zie je het sowieso wel, toch? Somber in. Ja, ja. wel, ja. Hé, hey, blijf hangen zo meteen gaan. Want er gebeuren ook vrolijke dingen in Ramallah, ondanks ja. al deze ellende. Uh, er wordt namelijk uitgegaan. Uh, er zijn zelfs discotheken. Daar ga je wel eens naartoe en daar wil ik zo meteen alles over horen. Dus okay. ik zou zeggen, blijf hangen. Ja, doe ik. Bertus Bouwman in Berlijn, nogmaals goedenacht. Hoi, goedenavond. Journalist Aldaar. Uh, de zwarte pagina in de geschiedenis van Duitsland... dat lijkt me ook vrij logisch, toch? Ja, ja. heb je even. Maar uh, ja, nee. Nee, ja, dat, dat weten we allemaal, de Tweede Wereldoorlog. En, uh, maar ik, ik ben benieuwd, hoe, hoe verhoud, verhouden jongeren zich uh, met die oorlog nu nog? Nou, heel veel dingen zijn eigenlijk nog deels onverwerkt. En dat is in uh, uh, Oost-Duitsland met name, met name zichtbaar. Omdat... Um, in Oost-Duitsland ging na de Tweede Wereldoorlog meteen door op um, Communisme. Het een nieuw systeem. Gingen ze op en ja. Dus daar hebben ze nooit echt um, de boel kunnen verwerken. En dat zie je daar pas nu helemaal een beetje loskomen. En aan de ene kant zie je daar dus uh, jongeren die echt enorm dat schuldgevoel nog hebben. En dat zie je eigenlijk wel in heel Duitsland nog. Maar aan de andere kant zie je ook juist in Oost-Duitsland toch weer die uh, neonaties uh, de kop opsteken. En hoe komt dat volgens jou? Omdat um, zij, heb, zij hebben nooit um, echt gezien en geleerd uh, wat normaal is. Ze ja. hebben eigenlijk tot, uh, tot nou, 1990 uh, in een heel verkrampt systeem gezeten... waar een uh, zelfreflectie nooit echt uh, mogelijk was. Nee, nee. En dat komt nu dus pas allemaal een beetje los. Ja, Want nee, de muur is natuurlijk ook al een tijdje maar... gevallen. Ja, precies. Ja. Maar je ziet het ook heel erg met... Um, nou, de, bijvoorbeeld, er was dit, dit, dit jaar was er een boek is er uitgekomen, of vorig jaar eigenlijk, en dat heet Er is Wieder Da. Hij is er weer. En uh, dat gaat dan over Adolf Hitler, die wordt wakker op een bankje in, uh, in Berlijn. En uh, die is gewoon nog zijn oude zelf, maar die gaat een beetje rondlopen in de moderne wereld. En nou ja, die wordt ontdekt door een televisieshow, en we vinden ze hem zo grappig en uh, gek, dat hij wordt gelanceerd als een nieuwe comiek. En. Ja, um, wij Nederlanders vinden dat denk ik een hilarisch boek. Ook wel, ook, nou, er zitten wel van alles kanttekeningen uh, bij, maar in Duitsland wordt er echt wel heel moeilijk op gereageerd. En grote kranten die schrijven ook echt van, uh, nou dit kan eigenlijk niet, dit moeten we niet willen met z'n allen. Nee. En, um, ja, dus dat, is, dat ligt gewoon heel gevoelig nog altijd. Ja, en dat zou voorlopig ook nog wel een beetje gevoelig blijven liggen, denk ik, toch? Ja, absoluut. Ja, want Duitsland heeft wel aan de andere kant een nieuw elan. Ik bedoel, uh, ze zijn de machtigste, verreweg de machtigste uh, natie in Europa, toch? Ja. En, en de, Merkel doet het je, natuurlijk fantastisch, de economie doet het nog steeds goed. Daar zie je precies waar het, uh, waar het nu, uh, waar, die waar het schuldgevoel nu in zit. Eigenlijk zegt heel Europa, die zegt, uh, jullie doen het nu zo goed, jullie moeten ook die leidersrol uh, pakken en zeggen van. Um, ...waar gaan we naartoe met die euro? Gaan we, gaan we de bank, ga, hoe gaan we het allemaal oplossen? En je ziet dat heel Duitsland nog een beetje huiverig is om dat echt te doen. En ik heb al wel een paar analyses gehoord van... ...als er uh, geen Merkel was geweest, maar een mannelijke bondskanselier... ...dan hadden we dat met z'n allen veel minder gepikt. Ja, ja, ja. Ja, dat begrijp ik wel, dat begrijp ik wel. Hé, hey, Bertus, bedankt voor je bijdrage tot de sfeer. Zometeen gaan we het nog hebben over iets luchtigers... maar iets wat wel heel belangrijk is in Berlijn, de stad waar jij woont. Namelijk het uitgaan en in het bijzonder discotheken. Tot zo. Dan gaan we eerst even luisteren naar wat feitjes... over zwarte pagina's uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Een zwarte pagina voor Nederland was de slavernij... Deze werd op 1 juli 1863 afgeschaft. In Amerika was laatst nog de herdenking voor de slachtoffers van de Twin Towers. Er vielen op 11 september 2001 2977 doden... nadat er twee vliegtuigen zich door de torens heen boorden. Engeland, Frankrijk, Amerika en Nederland hebben ook wat gedeelde zwarte pagina's. Zo zorgen ze samen voor de deportatie van 11 miljoen Afrikanen... die tussen 1500 en 1850 over de Atlantische Oceaan werden vervoerd. Nadat Duitsland Nederland binnenviel in 1940... vielen er tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen de 50 en 70 miljoen doden. Een zwarte pagina voor de geschiedenis. De wereld van Filemon... En wij gaan uh, verder over zwarte pagina's. Uh, wij gaan naar Bolivia. Daar zit uh, Jessler van der Werf. Goeienacht nogmaals. Hallo. Je woont daar met je vriend en je bent uh, model. En je fietst. Uh, Dat klopt. Ik zou zeggen de ideale vrouw. Uh, wat mij betreft. Uh, wel. Ik, ik ben gek op fietsen en ik ben gek op modellen. Uh, wat, <laughs> wat is de zwarte pagina in de geschiedenis van Bolivia? Nou, eigenlijk is Bolivia één groot zwart boek. Want uh, het kent het verleden van vele dictators en presidenten... die elkaar in rap tempo hebben opgevolgd. Mm -hmm. En de ene die heeft het land nog sneller en harder kan geplukt dan de ander. Maar echt uh, de, de, de meest erge president of de dictator die politie heeft gehad... dat was in 1980. Mm -hmm. uh, toen kwam Garcia Mesa aan de macht. Yeah. Uh, Dit was een ultra dictator. En hij had goede banden met Pinochet van Chili... en uh, Jorge Fidela van Argentinië... die we natuurlijk kennen van de Veile Oorlog... Mm -hmm. En onderling hebben ze de operatie Condor opgezet. En dat betekende dat ze elkaar als vluchtelingen ja. uh, van het regime uh, zonder uitleveringsverdrag uh, aan elkaar konden uitleveren. En die daarop dus natuurlijk uh, werden vermoord. Uh, Garcia Mesa maakte onder andere van Bolivia een narcostaat. Dat betekende dus dat hij zijn inkomsten uh, ja, van de, van de, van het drugshandel, uit de drugshandel haalde. Ja. Hij heeft uh, heel veel uh, cocaïne geëxporteerd. En uh, zijn link, of zijn rechterhand, was een, een Nazi-kopstuk uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, hij heette, uh, uh, de bijnaam van hem was de Batje van Lyon. Omdat er dus echt verantwoordelijk ja. is van heel veel doden in Lyon. Klaus Barbie is en, dat, hè? Ja, Klaus ja. Barbie, klopt. En uh, daarbij in deze tijd is onder andere de, de king of cocaine, uh, Roberto Suarez Gomez, weer groot geworden. Scarface. Uh, die wij allemaal kennen uh, uit de film Scarface. Ja, zeker, ja, zeker. Gebaseerd. Ja. Ja. Dat is Ja. Wel... En uh, dit heeft ongeveer een jaar lang geduurd. En toen heeft Garcia Gomez Bolivia zo ontzettend aan de grond geholpen dat ze in een hyperinflatie kwamen. Mm -hmm. En uh, toen moesten de mensen echt met zakken vol met geld gewoon een de supermarkt om boodschappen te kopen. Dus uh, dit, heeft, dit hebben de mensen heel erg in hun portemonnee gevoeld en in hun leven. En hoe is het afgelopen met die, uh, die uh, uh, Garcia-messa? Nou, hij is gevlucht. Vervolgens is hij door uh, Brazilië terug uitgeleverd aan Bolivia. En hij zit nu een straf uit, van 30 jaar. En het grappige is, ik hoorde net op het nieuws, dus bij jullie op de radiozender, dat een generaal uit Chili, die hebben zelfmoord gepleegd, want hij, zit in de, hij zat in een gevangenis. Ja. Met onder andere een sauna en een zwembad en, uh, ja, ja, ja. en alle luxe die hij maar kon krijgen. Maar hij werd gedegradeerd naar een andere, ja, minder luxe ja. gevangenis. Nou, deze Garcia en die zit misschien ook in de gevangenis, ook gewoon met een sauna en een zwembad en een butler. Dus en en dat is gewoon algemeen bekend daar? Ja, ja, ja. En dat zijn die mensen boos bekend. daarop? Uh, er zijn wel mensen boos, maar. Zo, uh, pijnlijk, vanavond, natuurlijk. Ja, wat ik van nou. De, de, de mensen van mijn generatie, de nieuwe generatie. die weten het allemaal niet echt. Nee. En de oudere generatie, die het wel weten. die praten niet echt over. Ja, wat, waar niet over wordt gepraat, het bestaat ook niet. Nee, het historisch besef is niet al te groot. Klopt. Ja, maar bij jou wel zo te horen. Bedankt, ja, voor, je, ja, bedankt voor je verhaal, dus vers. Om te dusver, gaan we het hebben over iets vrolijkers. Namelijk de discotheek in Bolivia, die jij wel eens schijnt te bezoeken. Ik, ik wil er zo meteen alles ja, over horen. Ongeveer ja, ongeveer elke week. Oké. Okay. Blijf hangen. Tot zo. Ben van der Linden in Spanje? Goeienacht. Buenas noches. Als ik denk aan zwarte pagina's in de geschiedenis van Spanje... dan moet ik meteen denken aan Franco. Ja, inderdaad. Maar dat is dan ook wel gelijk een boekenkast, hè? Ja, maar wel een ingewikkelde ja, kwestie, hè? is heel ingewikkeld. Uh, nou, ik, mijn, mijn vrouw is natuurlijk Spaanse. En uh, het heeft mij twee jaar geduurd uh, om erachter te komen... wat bijvoorbeeld uh, mijn schoonfamilie uh, vindt, van, of vond, of vindt van Franco. En wat vinden ze daarvan? Nou, dat is heel dubbel, want je hebt hier, er wordt niet over gepraat, sowieso nee. niet. Want uh, ja, er zijn hele gevoelige dingen gebeurd allemaal. En in mijn familie, mijn Spaanse familie, zitten dus twee kanten. Hè? Aan de ene kant uh, van nou pro-Franco en ook uh, tegen Franco. Ja. Maar er wordt niet over geluld, maar het heeft mij twee jaar geduurd om met mijn schoonmoeder... Dat zei nou, eens jij van, nou, wat vind je er nou van? Wat, hè? En uiteindelijk was het, uh, mijn schoonmoeder had zoiets van, nou, na twee jaar... Van, uh, ja, nou ja, met Franco was alles wel uh, oké, okay. alles was veilig, we hadden geld, we, ja. alles was goed. En, en, en die emotie zou met, met, met name nu uh, natuurlijk opgewekt worden, uh, aangezien er crisis is in Spanje, toch? Nou, nee, nee, nee hoor, dat niet. Oh. Nee, nee, nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, het is het, is het verleden. Ja. Maar uh, ik, moet, ik ben dan ook uh, zo, zo iemand die zegt van, ja, maar het was wel een, uh, een fascist. Huh? Mm -hmm. dan, hoe kan je daar nou uh, zo over denken? Alles was goed en leuk en aardig en fantastisch. Ja. Huh? Maar ja, dat zie je in al die landen. Dat zie je ook uh, bij Stalin. Er zijn ook nog steeds mensen die hem uh, ja, verafvouwen. Er wordt, er, wordt, er wordt hier dus eigenlijk niet over gepraat. In 1975 nee. is Franco weggegaan. Tenminste, toen is hij overleden. En uh, nou ja, in al die dorpen en dingen. Er zijn zo verschrikkelijk dus... veel dingen gebeurd. Ja. En mensen leven nog. Hè? En het is dus ook nooit verwerkt, echt. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. En er wordt dus niet over gepraat. Ik nee. kan je je voorstellen dat het twee jaar duurt om, om bij je schoonfamilie... ...achter te komen wat ze van hem vinden, ja. Wat, wat, wat er nou eigenlijk... Hoe, hè? hoe ze er nou eigenlijk over dachten. ja. Heftig, ja. Ja. ja. Nou ja, wellicht wordt het in de toekomst beter. Het is maar hopen, want het moet natuurlijk ooit een keer verwerkt worden daar, toch? Nou, daar zijn ze wel mee bezig. Maar het gaat niet... Uh, ja, nou ja, het is hetzelfde als de Tweede Wereldoorlog. Alleen, het ja. ligt wat langer. Hè? Ja. Dus het komt wel, het komt wel. PJ, uh, bedankt tot dusver. Zometeen gaan we het hebben over uh, uitgaan in, uh, in, in Spanje. Oh. En met name over discotheken. Ik ben erg benieuwd. Spanjaarden ja. staan natuurlijk wel bekend uh, om hun om uitgaansleven. Maar het hangt er wel vanaf waar je zit. Natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat, uh, jij zit in een heel klein dorpje. Daar heb je... Nou, een provinciestadje. Een provinciestadje, provinciestadje. Ja. We gaan er zo meteen meer over horen. Blijf hangen. Oké. Okay. Okay. Dan gaan wij naar een fantastische plaats. Het is van zijn eerste soloalbum, The Treatment. Uh, hij is eigenlijk rapper. Uh, heeft ook al een keer een, een kogel in zijn buik gehad. Dat uh, heb je nou eenmaal soms uh, als je rapt. Uh, het is uh, Waves het nummer. En het is van niemand minder dan Mr. Props.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 It's the Waves van Mr. Props. Radio 1. Filemon Wesselink. BNN. De wereld van Filemon. We gaan luisteren naar een fragment van uh, cabaretier Soundos El Amadi. Uh, en het gaat over haar ervaring in de discotheek, een bekende discotheek in Amsterdam. Jimmy Who. En laatst ook weer. Ik was uitgegaan uh, hier in Amsterdam naar een super hippe club... Jimmy Woo heet het. Dat is een superhippe club. Alleen superhip betekent in Amsterdam iets heel anders dan in de rest van Nederland. Want superhip betekent in Amsterdam dat ze je de hele avond het gevoel geven dat je niet welkom bent. Dat is superhip hier in Amsterdam. Nou, ik was dus naar de Jimmy Woo gegaan. En dan heb je natuurlijk een superhippe deur. En dan staat daar een doorbitch. Ja. En die gaat puur op uiterlijk bepalen of je naar binnen mag of niet. Dus je hebt je hele leven lang aan je karakter gewerkt. Binnen drie seconden. In de prullenbak. En dan staat ze daar. Staat je lijst! Als dus je denkt van, kom op, doe even rustig. Je kan niet eens lezen of schrijven. Rustig aan. Ja, dat uh, was Saunders El Amadi. Uh, over. Jimmy Woo, een ontzettend uh, bekende en dus hippe discotheek in Amsterdam. Uh, maar een andere discotheek, Dansen bij Jansen... die was uh, deze week in het nieuws... want die gaan na 36 jaar gaan die dicht, ze stoppen ermee. Nou, vele generaties Amsterdammers hebben daar natuurlijk de nacht doorgetrokken... en veel gedronken en een dansje gewaagd. Het was uh, een leuke discotheek met altijd veel uh, studenten. En dat deed ons uh, vragen, afvragen... hoe zit het met discotheken in het buitenland? Uh, bestaat er ook een soort van dansen... Uh, bij Jansen of een soort van Jimmy Woo, heel hip... of uh, ja wordt er op een andere manier feest gevierd en gedronken. De Wereld at dat is ons e-mailadres. Ben jij een Nederlander in het buitenland en denk je... goh, ik vind het wel leuk om af en toe een verhaal te vertellen op Radio 1... ga dan naar dat e-mailadres. De Wereld at Elisabeth in Ramallah, nogmaals, goeienacht. En Je woont en werkt er al 2,5 jaar bij een lokale NGO... Uh, bij Ramallah, de connotatie die je met, dat, uh, met, met die stad he, hebt, is ja, somber, uh, crisis. Je denkt niet meteen aan uitgaan, maar dat kan wel daar toch? Ja, dat kan heel goed zelfs. Het valt wel mee. Uh, ik was heel verbaasd ik toen ik hier aankwam. Ik dacht, uh, oh, dit is maar grauw en het ligt een beetje in de woestijn, dacht ik. En uh, het is alleen maar stof. Maar dat is helemaal niet waar. Het is echt een booming stad. Met, uh, een, nou, elke dag wordt hij helemaal groter. En uh, er zijn genoeg gelegenheden om, uh, om uit te gaan. Restaurants, bars en zelfs ook wel een één of twee ja, discotheken. Ik weet niet of ik het nog Maar hoe ziet een typisch maar... stappen in Ramallah eruit? Uh, eigenlijk nou net zoals gewoon in Nederland, denk ik. Eerst uh, bij iemand uh, uh, voordrinken of uh, met z'n allen eerst uh, ergens eten in, uh, in een restaurant. En dan uh, zo rond... 11 uur, 12 uur uh, ga, kan je of in hetzelfde restaurant blijven... en dat wordt dan een soort ja, discotheekachtig met een, een dansvloer. Of uh, je kunt naar, um, naar een ander restaurant, uh, discotheek, slash discotheek... En um, ja, daar staat gewoon een DJ. En het is niet heel groot. Het is niet uh, dat je een enorme arena hebt. Nee. Maar er wordt gedanst. En iedereen heeft, uh, ziet er op zijn paasbest uit. Uh, meisjes lopen op hoogste hakken, korte rokjes. En de mannen allemaal slikken hun jasje en hun bordeelsluipers. Dus, en ja. en wordt er ook alcohol gedronken? Ja, ja, en ja, dan wordt het overal. Het ligt er een beetje aan. Uh, niet, niet in alle plekken wordt uh, alcohol geschonken, maar dat maakt Palestijnen verder niet uit, want die staan, uh, hard, die staan meteen op om te dansen. Oh. Um, ja, dus dat is, uh, je, voordat je het weet, zit je in een keer in een uh, Arabische Polonaise. <laughs> ja, een Arabische ja. Polonaise. Ja, dus, ja, ja, ja dat dan is. Die is waarschijnlijk net zoals in Brabant, toch? Dat je met z'n alle ja, okay. ja, allen achter elkaar. Ja, met z'n allen achter elkaar. Hoi, hoi, hoi. Dat <laughs> gaat gewoon in een keer door. Maar er wordt dus wel gedronken ook? Ja, ja, er wordt... Eh, ja, je ziet hem al één drinken hier meer dan in Nederland. Oh. En in Nederland ja. dronk je al veel, heb ik me laten vertellen. Oh ja, misschien wel. En vrouwen kunnen daar dus ook gewoon uitgaan en zelf sexy kleding dragen. Ja, ja, het is wel... Ik heb wel uh, dan een beetje een langere jas aan. En ik zit natuurlijk in de auto, dus dan... Uh, ik parkeer de auto echt recht voor de deur. En ik heb uh, zalé parking en uh, dan wordt mijn auto wordt geparkeerd. ja. Um, dus eigenlijk ben je maar drie, vier seconden bij je buiten... en dan roep je alweer naar binnen. Ja. Yeah. Um, maar het, het is echt precies... Het enige wat je wel heel erg merkt... is dat wij in Nederland heel, erg, uh, heel rustig kennis maken met het uitgaansleven. Weet je, Als je 14, 15 bent... dan mag je misschien wel eens een keer op een, op een feestje blijven van je ouders... en dan is daar alcohol. Maar hier... Het, is echt, het uitgaan is een beetje wel voor de bovenlaag van de bevolking. En dat mag pas... Wel voor meisjes vooral nadat ze toch wel universiteit zijn, of zelfs daarna pas. Dus je ziet heel erg dat, dat, er, dat ze niet gewend zijn aan, het, aan alcohol drinken en niet gewend zijn aan uh, dansen, een achtigen mm -hmm. En dat ze dan wel in één keer daar vol in middenin staan en dan niet helemaal de maat kunnen houden. <lacht> nou, mooi om te horen dat het uh, in. Uh... In de Ramallah ook gewoon kan het uitgaan. Ja. En dat eigenlijk best wel lijkt als het, uh, op het uitgaan uh, in Nederland en in Amsterdam. Ja, je moet wel toch maar eens gewoon bekijken. Ja, bent. dus je komt... Echt heel leuk zou vinden. Ja, ik word steeds nieuwsgierig. Ik, ik, ik ga een keer komen. Ik, uh, ik beloof het je. Goed wel. Elisabeth, uh, bedankt voor deze nacht. En uh, ja, ik hoop je snel weer te spreken. Oké, okay. graag gedaan. Tot snel. Bertus Bouwman in Berlijn, nacht nogmaals. Hoi, goedenavond. Jij bent journalist uh, al daar. Ja, het ja. Berlijnse uitgaansleven is wereldberoemd op het moment. Ja, absoluut. Wat, nou, ja, wat is het nou het hipste? Het is zelfs zo, wat? wat is nou het hipste ongeveer? Nou, de bekendste naam, en dat, dat, die ken jij on, ook ongetwijfeld, dat is uh, Berkheim. Ja. Het is zelfs zo dat mensen in Nederland weten tegenwoordig zo goed hoe het uh, uitgaan is in Berlijn, dat men mij tips gaat geven. Dus, <laughs> uh, <laughs> so, nou ja. Je ziet overal ook Nederlanders hier uh, even lekker komen feesten. Ja, uh, wat is een beetje de nieuwste hype? Um, nou, ik, denk, ik weet niet of het direct een, een hype is die echt heel nieuw is. Um, maar ja, nog steeds, ja, Berkijn is nog steeds wel echt um, een beetje het wat, wat bovenaan de apenrot zit. Ja. Al merk je ook wel bij de echte beleiders te denken... ja, er komen nu al die toeristen. Ik hoef daar niet meer zo nodig naartoe. Dat hebben we wel een beetje gehad. Hm. En, en waar ga jij vaak naartoe? Wat is jouw favoriete um, uitgaansgelegenheid? Nou, ik ben eigenlijk niet zo heel erg van die hele grote clubs. Ik ga liever naar uh, kleine cafetjes met wat uh, vrienden uh, spreken. Een beetje heel saai. Maar um, ja, Katerhout, is ook wel leuk. Dat is, uh, je had vroeger een hele bekende bar in Berlijn, dat was bar 25 en die is op een gegeven moment dicht gegaan en uh, nou ja, die is overgegaan in uh, Katerholtz, dus een soort oude fabriek met allemaal verschillende zalen, heel leuk aangekleed. Uh, Waar je ja, verschillende daar... soorten muziek ook kan beluisteren? Dat ook, ja absoluut, verschillende zalen, verschillende muziek en uh, ook overal verschillende aankleding. En die berk, uh, ben je er zelf wel eens binnen geweest? Ja. Wat is er zo bijzonder aan? Nou, het is vooral het hele mysterieuze sfeertje die eromheen hangt. Oh ja, is altijd het Dat, geval, Dat is sowieso al een, een soort uh, deurwaarde die een klein beetje de enge broer is van uh, Eric Corton. Hmm. En, uh, <laughs> nou ja, daar moet je wel vrienden mee zijn. Ik vind, ik vind Eric Corton al eng. Dat zijn zijn enge broer. Precies. Nou, hij, hij, en met de gigantische hij, rijen ook tevoren, hè? Altijd bij Berkheim. ja. Als je anderhalf uur moet wachten, dan heb je geluk. Natuurlijk, nou, als je binnenkomt, dan is het eigenlijk niet heel bijzonder dus. Oh, jawel hoor. Um, maar het is vooral... Het ja, is nogal uh, een groot uh, sodom en gemorra wat daar gebeurt. Dat, uh, dat ken ik niet zo uit Nederland. Um, nou ja, gewoon alles en iedereen doet het ook met elkaar uh, in donkere hoekjes. En uh, nou ja, dat gaat er best wel heftig uh, aan toe. Ja, nou ja, het klinkt uh, als... Uh, daar moet je een keer naartoe gaan. <laughs> Ja, het, het hoort denk ik wel op je bucket list, uh, te staan. Hé, hey, Bertus, bedankt voor deze avond en bedankt voor de bijdrage van jou. En uh, okay. veel succes met je nieuwe bedrijfje. Ik hoop dat het gaat Dankjewel. lukken. Dank wel. Oké, tot snel. Jester van der Werf in Bolivia, goeienacht. Goedenavond, daar ben ik weer. Uh, hoe, ga, hoe gaan we stappen in Bolivia? Hoe werkt dat? Nou, het is net wat je wilt, maar als jij een beetje uit een rijk milieu komt... en het gaat dan allemaal om gezien en gezien te worden... Mm -hmm. dan uh, ga je naar de allerlaatste, hipste discotheek toe. En uh, het is eigenlijk een beetje een soort cyclus. Elk half jaar wordt een nieuwe discotheek geopend. En die hebben allemaal een naam uh, van een beroemde discotheek uit Miami. Mm -hmm. En uh, de laatste discotheek die jongen hip is was Karma. En dan heb jij je tafeltje met je vrienden... Ja, We dat is altijd in Zuid-Amerika. Je moet echt een tafeltje uh, uh, reserveren. Klopt. En je hebt er ook geen dansdoer. Dat is het rare. Want je blijft gewoon bij je tafeltje staan. En ook ja. al ken je wel mensen van andere tafeltjes. Dus zeg gewoon even hoi. Maar je mixt niet met elkaar. Je blijft echt met je eigen groepje. En dan uh, de vrouwtjes met hoge hakjes. En uh, inkijk een kort rokje. En uh, die zijn aan de kappen geweest. En hebben hun uh, make-up laten doen. Ja. En dan waren ze daar mooi te wezen. dan echt hele korte rokjes, hè? ...hele korte rookjes en heel veel inkijken. Ja, maar voor dit moet je wel geld hebben. Je Want... moet hier zeker geld voor hebben. Ja, Mannen hebben hier heel veel geld voor over. Ja, en, en als je wat minder geld hebt, waar ga je, wat ga je dan doen? Uh, nou ja, dan kan je hier niet naar binnen komen En dan, uh, dan ga je een beetje naar de... Ja, dat ligt een beetje aan... ...uit dat soort buurtje ook weer komt. Dan ga je naar een buurtcaféetje, ga je daar een beetje bij iemand thuis drinken. Ja. Of ga je naar een beetje van die... Ja, Café'tjes, daar ga ik ook heen. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Eigenlijk stiekem gezelliger. Klinkt het zo. Eigenlijk veel leuker inderdaad. Dat beentje spelen. En uh, ja. Ja. En, en dan ga je vanavond ga je, heen. Oh, dan ga je vanavond weer lekker naartoe. En, en dan ja. van die flesjes bier drinken. Lekker buiten zitten. Dus daar is het ja, nog lekker warm. Ja, van mij is spelen in een beentje En dat is heel leuk. Dus uh, dan, die moet ik even supporten. Ja. Nou, heel erg veel plezier. En doe voorzichtig. En uh, bedankt voor je bijdrage deze nacht. Oké, okay, hoi. Fijne zondag, doei, doei. Dank je. P.J. Van der Linden in Spanje, goedenacht. Buenas noches. Hoe oud ben je eigenlijk? 48. Ik... Maar ik, uh, ik voel me als 18, hoor. <laughs> ja. uh, uh, uh, uh, want, uh, waar woonde jij in, in Nederland? In uh, Rotterdam-Kralingen. oké. Oh, okay. dus, ja. toen ging je daar ook veel uit, toen je, toen je jonger was. Nou, nee, ik ben meer in... Uh, ik ken nog de Roxy uit Amsterdam, hè? Die steeds mythischer proporties kaart, begint aan te nemen. Een oude kaart. Wat is dus dat? Kon, nou, dat kon je zo binnen en naar buiten en bla bla bla. Je, nou, nou ja, de ook in Amsterdam, dat ken je. Jazeker. Ja, ja, ja. De, de, de, de, de, dat begint steeds mythischer ja. te worden. Maar het was ook. Wat was er nou zo fantastisch aan? Nou, het was geweldig. Het was. Uh, die maar maar wat? Nou ja, het veertje. Het was nieuw. En de house kwam net uit. En. Uh, Inmiddels ben ik een oude man. Ik bedoel, oude man. Ik hoef al die uh, herrie niet meer. Hè? Mm -hmm. Maar toen de tijd was het geweldig, geweldig. En, en nu zit je in Spa Spanje, in een, uh, ja. een provinciestad van ongeveer 100.000 inwoners. Ja, ja, ja. Wat doe je? Ga je daar nog wel eens uh, uit ja, of stappen? Met, ja, we is nou uitgaan? Het is hier eten en drinken. Hè? Ik bedoel van. Uh, het is niet echt uitgaan, maar je gaat hier, uh, ja, je gaat een barretje en dan ga je wat eten. Hè? Een barretje is uh, eigenlijk gelijk aan een restaurantje. Hè? Ja. En dan, ja, eten, eten, eten. En dan is het, uh, daarna, normal, normaliter hier, uh, dan ga je naar een koppa, uh, een, een barretje van de koppa's. Een koppa, dat is een, ja, van de gemixte drankjes. Hè? Van, ah ja. Ja, dan ga je naar een Copa bar, Maar echt discotheken zijn er hier niet. Ik bedoel, die jeugd, de kleine jeugd, de jonge jeugd, hè? Die, uh, die kunnen het allemaal niet betalen. En die gaan naar, uh, uh, naar parkjes en dingetjes. Ja. En dat ze, ja, dat noem je dan een botaljon. En dan hebben ze de full bar bij zich. Hè? Je kan niet wensen wat voor whisky je wil drinken, maar ze hebben het bij zich. Met ijs en glazen en noem maar op. Ja, ja. En voor de echte discotheek is er dus gewoon geen geld meer, begrijp ik. Nou nee, en er zijn natuurlijk hier wel, maar dat zijn. Uh, er zijn natuurlijk wel barretjes hier. Maar ja, ik zit hier in de provincie. Hè? Ja. Dus ja. het is geen, uh, maar toch, 100.000 inwoners. Het is zo groot als Den ongeveer. Daar nee. heb je heus wel discotheek in, Den Ja, nou, ze zijn er hier wel. Maar het zijn meer uitgebouwde barretjes. Ja, ik begrijp ja. het. Ja. Hé, ja. hey, PJ, ontzettend bedankt voor je verhaal. Okay. En geniet ervan het koude weer. Want daar uh, hadden we het in het nou, begin het wordt... van de uitzending over. Het is wat kouder ja. geworden. En dat ja, vind je ook wel eens lekker. Ja, wordt het weer goed. Hè? Het Gelukkig. gaat richting 30 graden. Fijne nacht. Oké, okay, Geniet ervan. Oké. Okay. Dan gaan wij naar een nummer dat komt uit mijn geboortejaar 1979. En uh, ze hebben het geschreven in het vliegtuig. Bob Marley met... Uh, daar komt hij, Sterodap. Natuurlijk Bob Marley met Steer It Up. En dan krijgen we nu. in. Een... 1-1. Philemon Wesselink. BNN. -N. De wereld van Filemon. Ja, het eerste uur zit er alweer bijna op. We hadden het over zwarte bladzijden in de geschiedenis. Nou, dat was vrij duidelijk natuurlijk. In Ramallah het uh, stichten van de staat Israël. We gingen naar Bertus Bouwman. Daar is natuurlijk de, eerste wereldoor of de Tweede Wereldoorlog... dat nog steeds uh, een wond is... die nog niet helemaal genezen is. En met name uh, geldt dat voor de mensen uit uh, Oost-Berlijn. Want ja, die kregen daarna gelijk het communisme over zich heen. En hebben dus ook die Tweede Wereldoorlog nooit kunnen verwerken. Terwijl ze dat communisme ook nog moeten... Te verwerken. In Bolivia is het, uh, zijn het een, een tal van dictators die dat land helemaal kaal hebben geplukt, helemaal kapot hebben gemaakt. Uh, en uh, in Spanje is het natuurlijk Franco, de grote dictator, de fascist, die door sommige mensen nog steeds op handen gedragen wordt. Want die zeggen ja, in, in zijn tijd was het wel veilig en was het vrouw uh, en, en was er gel geld. Uh, ook hadden we het over discotheken. Nou, in Ramallah, dat was een mooi verhaal, in de Palestijnse gebieden blijkt je gewoon uit te kunnen gaan. Net zoals in Nederland eigenlijk. Je begint daar in een restaurantje op een gegeven moment te gaan. Alle stoelen uh, aan de kant en dan wordt er lekker gedanst. In Berlijn, daar is het hip om uit te gaan. Bergheim, dat is de meest hippe club en we hoorden dat het daar Sodom en Gomorra is. Dus een goede tip om een keer naartoe te gaan. In Bolivia dan moet je een uh, tafeltje reserveren als je daar naar de discotheek wil. In Spanje, in het provinciestadje waar P.J. van der Linden woont, daar zijn het vooral de barretjes waar je wat eet en waar je dan een biertje drinkt. En Later ga je dan naar nog andere barretjes en dan weer naar andere barretjes. En als je het dan helemaal uh, uh, door wil trekken, dan ga je niet naar een discotheek, want daar is geen geld voor. Dan ga je lekker in het park zitten en dan koop je wat flesjes bier en die ga je daar lekker opdrinken. In het tweede uur hebben we ook weer interessante verhalen. Uh, we gaan het hebben over internetdaten. De, uh, de site Second Love is natuurlijk enorm populair. De SGP vindt dit geen goede site, want het is een site waar je uh, op vreemd kan gaan. Dat is heel makkelijk als je een keer omhoog uh, zit. Uh, en we gaan het hebben over buren, want uh, onze regisseur, uh, regisseuse, uh, Katelijnen, die had laatst een, een buurtborrel en die vroeg zich af... heb je dat in het buitenland misschien ook buurtborrels of buurtfeesten of straatfeesten? Hoe ga je eigenlijk om met je buren? Praat je daar juist uh, heel veel mee? Deel je daar intimiteiten mee? Of uh, laat je die voor wat ze zijn en leef je je eigen leven? Uh, we gaan deze thema's behandelen in uh, Boston, de Verenigde Staten. Er zit een uh, correspondent van ons. Uh, naar Curaçao gaan we. Daar zit uh, de dj van Dolphin FM, die daar uh, een prachtige baan heeft. Een radiostudiootje op het strand. Uh, en we gaan dit uh, uh, behandelen in Brazilië en in Australië. Dus we gaan het hebben over internetdaten en we gaan het hebben over buren. Ben jij nou een, uh, een Nederlander in het buitenland... en vind je het mooi om af en toe op Radio 1 een verhaal te vertellen? Ga dan naar dewereld.bnn.nl. En ook kan je onze uh, site bezoeken, dewereldvanfilemon.bnn.nl. En hier kan je ook de gezichten van onze correspondenten op bekijken... en zie je wat informatie over hun. Dus dat is dewereldvanfilemon.bnn.nl. Uh, dan gaan we ons nu opmaken voor het uh, nieuws... En, en dan zijn we zo meteen eh, bij je terug voor het tweede uur van de wereld van Filemon. Internetdaten dus en b -b buren. En onze reis gaat naar de Verenigde Staten. Dan iets naar het zuiden, dan komen we in Curaçao terecht. Dan nog meer naar het zuiden, dan komen we in Brazilië. En dan gaan we de hele aarde overvliegen. En dan eindigen we onze prachtige reis in Australië. Dus dat allemaal in het tweede uur van de wereld van Filemon. Tot zo meteen.